Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is op nog twee plekken vogelgriep ontdekt. Het gaat om een pluimveebedrijf in Brabant en eentje in Noord-Holland. Het ministerie van Landbouw denkt dat het gaat om een gevaarlijke en heel besmettelijke variant. Alle 200.000 kuikentjes worden gedood. Europa zit op dit moment met de grootste vogelgriepuitbraak ooit. Sinds afgelopen herfst moeten boeren daarom hun pluimvee binnenhouden. En de Amerikanen die in Oekraïne zitten krijgen het advies om dat land te verlaten. Er wordt nog geen evacuatie geregeld, maar het is wel slim om alvast te kijken of ze zelf een ticket kunnen boeken. De Amerikaanse regering is bang dat Rusland binnen zal vallen. Er komt daarom ook een negatief reisadvies voor Amerikanen die naar Rusland willen. En over een kwartiertje steken premier Rutte en zijn ministers de koppen bij elkaar... om de knoop door te hakken over de coronaregels. Het lijkt erop dat de horeca, theaters en musea weer open mogen. In elk geval tot acht uur, zegt onze verslaggever. De maatschappelijke protesten die er zijn geweest... Hè, met de kapsalons in de theaters en zo, die, die blijven natuurlijk niet onopgemerkt. Maar tegelijk is het aantal besmettingen nog steeds torenhoog. En dus zal er flink gediscussieerd worden over de vraag... of het misschien toch nog een paar uur later kan... Een groepje bewoners in Venlo moest vanochtend hun huis uit... omdat er in hun straat een plofkraakauto zou staan. Die zou bij een kraak in Duitsland zijn gebruikt... en er ligt waarschijnlijk nog een explosief in de auto. De boel is voor de zekerheid afgezet. En Veel kinderen vinden dat ze op de basisschool te weinig leren over klimaatverandering. Vier op de tien leerlingen wil graag extra lessen... bijvoorbeeld over wat ze zelf kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Lia van 12 is één van hen. Eigenlijk krijg ik alleen maar les... ...over het milieu bij aardrijkskunde. Maar dat gaat meer over wat vulkanen en tsunamis zijn... ...en niet zozeer over de opwarming van de aarde en milieuvervuiling. En dat moet beter, vindt ze. Kinderen moeten weten hoe ze beter met het klimaat om moeten gaan... ...en wat er nu met het klimaat gebeurt. Lia heeft zelf ook meegedaan aan een wedstrijd... ...om oplossingen te bedenken voor milieuproblemen. Ze bedacht toen een robot die mensen bang maakt... ...als ze rommel op straat gooien. Het weer nog veel wolken, al zijn er in het zuidoosten ook wel wat opklaringen. Later vandaag breekt op meer plekken de zon door en wordt het max 6 graden. In het noorden blijft het wel grijs en is het ook iets frisser. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is geen drukke ochtendspits. Wat wel opvalt is een file op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij de afrit Utrecht centrum is een ongeluk gebeurd en daar is één rijstrook dicht. Dat zorgt nu voor 3 km file vanaf Breukelen en daar ongeveer 20 minuten aan extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. No I love you like I do. No I do. Ja, goedemorgen mensen, het is weer tijd voor Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 22 januari. We hebben er allemaal zin in na het heerlijke nummer. We dansen en springen hier bijna door de studio heen. En ik hoop dat u mij goed gehoord heeft, want ik had de microfoon iets te ver van mij afstaan. Dat kwam door het enthousiasme natuurlijk. Uh, we gaan een hele mooie uitzending vandaag voor u maken met allerlei verschillende onderwerpen. De techniek vandaag is in handen van Isabel Goransson. De jingles en de muziek waren van KorDraaier. De redactie zoals altijd van Gert van Kuik. En de presentatie, mijn warme stemgeluid, is dat van Roy Dongen. We gaan vandaag allerlei verschillende dingen doen... maar het eerste blok krijgt u een heel speciaal interview. Dat interview dat gaat zijn met onze CDA-lijsttrekker Gert-Jan Bluis. Dat interview bestaat uit verschillende delen, uh, maar u hoort daar vanzelf meer over. Het wordt in ieder geval een uh, afwisselend uh, programma. In de tweede uur gaan we met uh, allerlei gasten live praten. Uh, dus dat wordt ook nog eens een keer spannend. Maar daar ga ik u wat later meer over vertellen. En we gaan nu het woord geven aan Ben Zonderveld en Gert-Jan Bluis. Ik had het muziekje even moeten uh, aan. Van uh, ZandvoortKiest.nl, onze website. Spreken we dit keer met uh, de heer Bluis. Fractievoorzitter en wethouder in Zandvoort voor het CDA. Um, jouw naam doet vermoeden dat je een echte Zandvoorter bent. Ja, is dat ook zo? Ja, dat ben ik ook. Maar ik heet Gertjan Bluis, maar ze noemen inderdaad hey, ben je er eentje van Bluis. Ja? En dan gaan ze verder. Zegs ze, ben je er eentje van Jans de Kraai. En dat is? En Jans de Kraai uh, die, die had een café uh, op de Burenweg nou, dat is een scheldnaam geworden, Jans de Kraai. En de kraai was een, een, een bomschuit, waar er uh, familie op voert. Dus er werd, werd geroepen Jans de Kraai. Dan was de kraai weer binnengekomen. Nou, en daar, daar stam ik vanaf. Dus okay. ik ben een echte Zandvoort en ja, ik ben geboren in Zandvoort. Eh, eh, enigszins betwijfel ik dat toch? Want ja. Waar ben je precies geboren? Maar ik, ik, ik, ja? ik ben in de zussendiende Brondenstraat 31 gewoond. In Zandvoort. In Zand, en dat heette de tranendal. Goed, dan hebben we dus hier nu wel echt een originele, ja, een originele Zandvoort Want ja, Dat is niet iedereen in deze ja, ruimte. Ja, ja want er kwam, de dokter kwam dan altijd ja. langs. En die, kwam dan, uh, die ging dan beneden zitten. En de vroedvrouw was boven bij moeders. En de, dan als het kind geboren was, dan werd de kruikje never op tafel gezet. En volgens mij ging dat in alle Zandvoortse families ging ja. dat ongeveer zo. Ja, Dus je hebt je hele jeugd in Zandvoort doorgebracht. Vertel eens, wat, hoe zag die jeugd eruit? Nou, mijn jeugd zag er heel mooi uit. Ik uh, kom uit een gezin uh, met, uh, met, met nog zes broers. En mijn vader was uh, bij de scouting, uh, die had hij, die, die Hopman was die. Dus ik ben opgevoed met, uh, met duinen, zee, uh, scouting, tenten, kamperen. Altijd reuringen omheen In een zeer uh, fijne omgeving. En qua opleiding? En qua opleiding, ja, ik heb natuurlijk naar de Maria School gehad. Hè. Ik ben een potek. dat is een katholiek, dus ga je naar de Maria School. En mijn opleiding is grafische school en grafische MTS, staf- en kadercursussen. Uh. En uh, kostprijscalculatie. En uh, nou, dat heb ik gedaan. En toen ben ik gaan werken. En toen ben je onder andere terechtgekomen bij een reprobedrijf bedrijf. Ja, ja, ik ben begonnen bij de Nederlandse Rote Gevurenmaatschappij, De oude Spaarne -stad. En uh, daar uh, was ik uh, assistent productieleider. Dus ik, ik was wel vrij snel al uh, een beetje rond management dingetjes bezig. En uh, nou, daar, daar heb ik een jaar of vijf gezeten, maar dat was een groot bedrijf met 800 man. En in het, in het laatste jaar was ik uh, plaatsvervangend chef over een afdeling van 100 man. Maar ik vond dat ik eigenlijk veel te weinig te vertellen had in zo'n groot bedrijf. Dus dat beviel me natuurlijk niet helemaal. En toen heb ik gesolliciteerd bij Nederlof Repro. En daar ben ik van adjunct directeur uh, -tot, uh, nu, uh, tot, tot en met nu, nu niet meer uh, eigenaar van het bedrijf geworden. En dat heb ik uh, bijna 30 jaar gedaan. Heb je het verkocht? Het is uiteindelijk uh, verkocht. Uh, een paar partners uh, gaan nu nog steeds door. En ik ben ermee gestopt. En ik wilde, dat was altijd mijn ideaal. Ik wilde eigenlijk ook altijd wel uh, de politiek in. Ja. En uh, nou, zo uh, heb ik dus uiteindelijk gekozen. Ik denk, nou, nu is het wel eens tijd. Uh, nou, ik wil wel eens voor wethouderschap gaan. Als ja. een, een nieuwe functie en een nieuwe hoofdstuk. Nieuwe uitdaging. Ja, nieuwe uitdaging. Maar als ik jouw opvoeding zo hoor, er zijn veel elementen die in jouw opvoeding zijn ingebracht. daadwerkelijk ook in de praktijk gebracht, hè? Uh, ja. Christelijke waarden. Ja, ja, de normen en waarden, ja, die zijn uh, christelijke waarden. Ja, gerechtigheid, solidariteit, uh, gespreide verantwoordelijkheid, uh, ja. Dat, uh, dat heb ik wel meegekregen van mijn vader en mijn moeder. Liefde voor de natuur? Ja, liefde voor de natuur ook. Maar ook stoken in de natuur natuurlijk. Dus dat, dat zat er zaten wel wat uh, andere aspecten natuurlijk ook bij. Als scout uh, ging je ook altijd uh, lekker fik stoken. Nou, dat is tegenwoordig ook niet meer in. Nee. Dus nu, De moderne scout gaat misschien wel wat anders doen. Maar de oude scout houdt nog steeds van fik stoken. stokbootbakken, kip aan het spitbraden. Wat doe je nu nog in de praktijk? Ben je nog iets bij de padvinders of de scouting? Nee, nee, ik... Uh, ik ik zit alleen nog maar op een kerk hoor. En voor de rest wijd ik me toch wel een beetje aan de aan die politiek en het besturen van Zandvoort. En dat is bijna een dagtaak en die gaat soms in het weekend ook door. Ja. Ja. En voor de rest wil ik uh, ook nog wel eens thuis zijn. En ik combineerde dat natuurlijk eerst ook nog in de gemeenteraad gezeten met een, een baan van 12 uur per dag. En dan nog in de gemeenteraad. En nu ben ik gelukkig... Fijn eigenlijk dat ik uh, wethouder ben. Dat ik niet meer hoef te reizen. Want dat vind ik een van de leukste dingen. Dat ik gewoon vanuit mijn huisje naar een straat. Zo lekker naar het, uh, ik noem het hier altijd, het clubhuis loop. Ja? Om uh, aan het werk te gaan. Ja. En dat, uh, maar, je, maar de tijd die je besteedt aan het wethouderschap. Geeft jou er nog ruimte voor hobby's of andere zaken die niets met politiek te maken hebben? Ja, zat. Want je zit 24 uur in een dag. Dus, dus ja, voor mij is werken of iets doen, altijd, zelfs als ik thuis ben, doe ik nog andere dingen. Ik heb uh, vroeger ook gesport, heb badminton gezeten, of zelfs voetbal, bij TZB, de, de, de club in Zandvoort. En uh, ik loop hard en ik bouw modelboten. Dus, uh, en ik ga met mijn kinderen en mijn kleinkinderen spelen. Ja, en uh, ik, uh, ik heb ook niet zoveel nodig om uh, echt uit te rusten dat mensen zeggen. Goh, ik moet nu uh, even een dagje helemaal niets doen. Dat, uh, dat komt bij mij niet echt voor. Nou begreep ik uit een eerder gesprek met u dat uh, dit jaar een belangrijk feest. Het staat te ja, gebeuren. Ja, zeker een zeer belangrijk feest. De 75-jarige bestaan van de, de aardappelteelvereniging. Want daar zitten wij ook bij. <laughs> ik bedoel wij eigenlijk op je 40-jarige huwelijk. Oh, mijn 40-jarige huwelijk. Nee, dat is al geweest, hè? Ja, maar dat... niet gevierd toch? Nee, ja, wel. Dat, ik moet, die, we moeten nog een vakantietje gaan doen met elkaar. Dat, dat staat ook uh, op de, de, ja. de club. Maar dat heb ik dus alweer een beetje achter me gelaten. Maar ik zit me nu alweer te verheugen. Want zo zit ik wel in elkaar. Ik kijk altijd vooruit. Heel je moet altijd, niet, niet, niet te veel achteruit kijken. Maar altijd, wat ga ik vandaag weer doen? Dus je moet elke ochtend weer fris opstaan. En wat ga ik nu weer voor leuke dingen doen? En dan, soms zitten er wat minder bij, Maar die druk je altijd in je, in je hersenpannetje een beetje weg. En dan blijf je altijd positief. Een positief ingesteld mens. Nou, ja. dat is heel mooi. Dan heb je ook een verzoeknummer mogen uitzoeken. Kun jij aangeven waarom nou precies dit nummer van Supertramp? Ja, nou... Waarom Supertram al? Dat is omdat dat, uh, dat brengt me altijd terug toen ik een jaartje of 17, 18 was. En toen gingen we naar de Grafische MTS in Amsterdam. Eerst met mijn brommertje naar Haarlem. En daarna in een, een, een Volkswagen met, uh, met vier andere gasten zitten. En dan draaiden we Genesis en Supertram. En elke keer als ik Supertram denk ik aan die tijd terug... dat we dan in de file stonden te wachten voor we weer op school waren. En dat, dat geeft een goed beeld. En, en de ik... logical song, ja... Logical, hè? dingen zijn logisch. logisch. Alles, alle dingen zijn logisch. En als je ze gewoon logisch benadert... dan ja. zijn er niet zoveel problemen. Dan moet je ze oplossen. En dan krijg je gewoon een uh, logical. Heb je er ook optreden, Supertrump? Ja, ik ben één keer in, uh, geweest. In Parijs toevallig? Nee, niet in dat Parijs, niet maar de, de pa Paris live in Paris vind ik een, een hele mooie. Ja, zeker. Nou, ik deel in ieder geval volledig je muzieksmaak. Goed dus zo. Dus wat dat betreft uh, is dat goed. Dankjewel voor dit uh, inkijkje. Oké. Okay, Succes zo. Yes. We gaan verder naar deze uh, uitstekende muziekkeuze van uh, Gert-Jan Bluis... de wethouder van uh, CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de dorpspartij. Ja. U bent toch een landelijke partij? Uh, we zijn een landelijke partij, maar we hebben echt een, uh, een dorpse invulling... Uh... Want wat dat betreft, als ik landelijk alles ga volgen en moet doen wat ze in het land willen, dan denk ik daar wel ondertussen wel wat anders over na acht jaar wethouder. Zitten daar grote verschillen in tussen nou ja. landelijke stroming en, en dorpsstroming? Dan? dan bedoel ik vooral de landelijke politieke stroming, waarbij het landelijke politiek alles over de schutting gooit en bij de gemeente neerlegt. Mm -hmm. dat, dat bedoel ik, en daar doet mijn partij ook aan mee. En daarom zeggen wij ook, wij zijn een dorpspartij, wij zijn gekozen door de zandvoorters en we gaan ook voor de zandvoorters. Laatste opmerking over landelijk. Geeft u die terugkoppeling dan ook naar de landelijke partij van joh, uh, jullie zijn mijn partij en jullie uh, gooien alles over de boel van de gemeentes? Ja, dat, dat wordt regelmatig besproken in uh, regionaal verband en met elkaar. En, uh, en je ziet alleen maar dat het meer wordt, hè? Mm -hmm. landelijk dat ze alles naar de gemeente sturen. En dan moet je af en toe paal en per gaan stellen, proberen te stellen. Zo ver als dat kan. Als wethouder van financiën heeft dat natuurlijk ook al een weerslag. Ja, als wethouder van Financiën heeft dat zeker een weerslag. En uh, daarom ondersteunen wij ook uh, de, een groep van 80 gemeentes die zich nu verzetten tegen. Gelukkig wordt de VNG, de Verenigde ja. Nederlandse Gemeentes, uh, zijn er ook mee bezig. Nou, er is een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat wat ze nu weer hebben bedacht, hadden bedacht, dat dat niet doorgaat. En gelukkig uh, heeft dat dan de komende jaren wel weer positieve effecten op onze begroting. Omdat wij alweer rekening hadden gehouden dat we minder zouden krijgen. Dus, nou... Dat geeft alweer wat perspectief voor de komende vier jaar. Gaat het financieel goed met Zandvoort? Uh, ik denk dat het financieel redelijk goed gaat met Zandvoort. Maar het is wel uh, constant sturen en bijsturen. En blijven nadenken over uh, de ontwikkelingen die plaatsvinden. En vooral vanuit Den Haag die ons uh, toch uh, parten spelen. Over bijsturen en, uh, en continuïteit gesproken. U uh, ste stoelt, steekt niet onder stoel of banken dat u graag nog uh, vier jaar wethouders zou willen zijn. U uh, staat wel als lijsttrekker... Op de CDA-lijst. Wat gebeurt er als u niet in de coalitie komt als CDA? Uh, als wij niet in de coalitie komen als CDA, ik, ik ben de lijsttrekker en, en, en, en de wethouderskandidaat. En we hebben onderling afgesproken dat dan er een nieuwe periode aanbreekt. Ik denk dat het niet verstandig is als je acht jaar wethouder bent geweest. en we hebben er voorbeelden van gezien, denk ik. om dan weer in de gemeenteraad te gaan zitten. Dan ga ik ze fantastisch die nieuwe club, de drie nieuwe jongens met erachter de twee ouderen. Dan word ik de derde ouder en dan ga ik ze ondersteunen. Oké, okay, um, de lijst over jongeren en, uh, en, en heren. 17 uh, kandidaten, waarvan maar drie vrouwen. Ja, helaas. Uh, en die zijn ook... nou nog onverkiesbaar ook. Ja, dat, nou, dat, is, het, dat is een beetje jammer, inderdaad. Uh, vorige keer hebben we dat ook geprobeerd. Het is best ingewikkeld uh, om, om met, sowieso mensen gemotiveerd te krijgen... om zoveel tijd... Te steken. Ze zijn wel gemotiveerd, maar ze moeten er ook de tijd voor hebben. En dat is best, dat is een probleem. Dat is jammer. Ik hoop dat over een paar jaar, want ze zijn wel aangesloten, ze, ze denken ook wel mee in de schaduwfractie, dat we wel een, een aantal dames en vrouwen hoger op de, de lijst krijgen. gaan we volgen. Ja. Uw uh, verkiezingsprogramma behelst twee kantjes A4 in tegenstelling tot uh, anderen die 24, 36 en wat nog komen gaat. Um, we gaan het straks over de hoofdpunten hebben. Is dat de kracht van het programma? Ja, ik denk dat dat de kracht van het programma is. Het is, het, is een, het is een visie. Het is een visie en we hebben een aantal speerpunten daarin benoemd. En met die visie, die gebruik je om die speerpunten te verwezenlijken. En wat wij eigenlijk ook willen, is niet dicteren aan de kiezer wat er nou precies moet gebeuren. Wij gaan dus ook nu in gesprek. Met, met de kiezers. Dus we gaan daaraan werken. En als daar nieuwe dingen bij komen. Dan zeggen we nou. We hebben deze zeven speerpunten. Dan hebben we nog een paar speerpunten. Want wij gaan gewoon kijken. Wat er nodig is in Zandvoort. En ik denk dat er heel veel beleid al is uitgezet. Dus beleidsmatig hoeft er niet zoveel te gebeuren. Denk ik nieuw. We moeten gewoon voortgaan waar we mee bezig zijn. En daar passen die speerpunten prima in. Samen bouwen verder. Samen verder bouwen ja. De zeven speerpunten zijn woningen bouwen op de locatie... ...Curidex, Garage Strijder, Mariaschool, Entreegebied, Badhuisplein en Wadertorenplein. Hogere prioriteit voor leefbaarheid, veiligheid en handhaving in de woonwijken. Balans behouden tussen woon- en badplaats. Ruimte voor ondernemers, de motor van onze economie. Meer inbreng voor jongeren en extra ondersteuning voor ouderen. Ruimhartig parkeerbeleid voor inwoners duurzamer samenleving voor zover haalbaar en betaalbaar als je deze zeven punten zo achter elkaar hoort, wat is voor u het belangrijkste punt? Uh, nou, voor mij het belangrijkste punt is, is de samenwerking met, tussen inwoners uh, ondernemers en organisaties en uh, nou, daar, daar zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn, dat zijn onze ondernemers met de coronatijd dat daar nog extra aandacht aan moet worden besteed en onze jongeren en onze ouderen die extra ondersteuning nodig hebben. De jongeren die meer zeggenschap moeten krijgen. Net zoals dat we een adviesraad sociale domeinen hebben. Zou je een adviesraad voor jongeren kunnen gaan opstellen. En bij deze wil ik graag ook die portefeuille jongeren en ouderen beleid claimen. En dat ga ik ook tijdens de verkiezingen nou, die, uitdragen. En bij deze... Je ligt nou, al vast. Nou, nee, ik ga hem claimen. Maar dat is niet zo dat ik hem krijg. Daar, dat je... da, daar gaan we ons sterk voor maken. Bij, bij Dat de kiezers op ons stemmen. En ik denk dat de, de kracht van het CDA vooral is... dat wij midden in die samenleving staan. En zeker als wethouder heb ik volgens mij... de afgelopen acht jaar echt... stond mijn deur altijd open. En ik... Heb de portefeuille nu moeten overdragen. Hè? Want ik had WMO en ik had uh, jeugdzorg. En dat vind ik nog steeds een gemis in hetgene waar mijn kwaliteiten liggen. En dat is namelijk het verbinden van de mensen. En daar Goed. komen de ondernemers dan bij. Want corona vraagt ook veel aandacht. Dus ja. dat vind ik wel heel belangrijk. Oké, okay, dat is de. Uh, voor de komende coalitiegesprekken uh, zijn dat ja. uh, onderhandelingspositie. Ja. Die u echt. Uh, zegt van, joh, dit wil ik als ja. ik uh, wethouder word. Dan had ik dat, en dat in de Ja, en, en, en, en dan heb ik een, nog wel een, een wens hoor. En dat is dat de volkshuisvesting. Want als je het over jongens. Dat heb je nu toch ook? Ja, oké. Okay, maar het, het, die zou ik ook nog graag willen behouden. Waarom? En, nou, o, omdat uh, ik denk dat uh, het nodig is dat je uh, bouwt voor, voor jongeren. Maar zorgt dat ouderen kunnen doorstromen. En dat kan je het beste doen als je ook die portefeuilles qua beleid in handen hebt. Dus zodat ik, ik, je ook direct kan schakelen en ook stappen in zo'n ambtelijke organisatie kan combineren. Ik kom, dat, ik kom daar straks nog even op terug. Want hij heeft een kreet geslagen over een project wethouder en die dat beter zou kunnen handhaven dan. Goed, we hebben het over woning gehad. Hè. Alles wat, wat in de eerste zin staat is eigenlijk al in gang gezet. Uh, wanneer verwacht u de eerste afronding van, van een project? Behalve uh, nou ja, tegenover de brandweer? Uh, uh, nou, dat, is, dat, dat is natuurlijk het Watertorenplein. Uh, dan komt uh, nu het bestemmingsplan en, en, en het plan voor uh, strijder. Die, die komt als het goed is nog uh, komende week of volgende week in het college. En in februari komt nog het, het stedenbouwkundig plan voor de Curidex. Voor de 300 woningen gaat nog door de gemeenteraad. De, de bedoeling is dat we hem eerst door de gemeenteraad laten vaststellen. En dat die dan vervolgens de in gaat. Oké, dat zijn dan de lopende projecten. Um er is door een aantal partijen geroepen, zeker door de PvdA... willen 30%, 40% en 30% dure woningen. Hoe staat u daar achteruit? Die... Ja, maar dat, dat, is, dat zijn onze uitgangspunten. En daar is dit, dit programma op gebaseerd. Dat hebben we ingesteld. En dat hebben we dus ook bij Autostrijder gaan we dat realiseren. 30, 40, 30. En dat gaan we realiseren in de Currydex... Dat hebben we ook aangepast bij het Watertorenplein. Entree en Splein ligt wat anders. Dus die ondersteuning die hebben we ook gegeven. Okay. En daar heb ik ook dingen qua volkshuisvestig beleid de afgelopen jaren stevig aan getrokken. Oké, okay. hogere prioriteit voor leefbaarheid, veiligheid en handhaving in de woonwijken. Uh, hoe ziet u dat? Ja, nou ja, daar is echt nog ook veel... Daarom die zou ik ook wel willen hebben hoor, die portefeuille. Daar is toch wel, wel erg druk. Ja, maar dat is niet erg. Want ik, ik, ik wil nog via door, hè, dat weet je. Ja, en daarna ja, ja, ja. ga ik ook uh, ja? stoppen. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus ik wil nog wel even flink gas geven. Nee, wat ik daarmee voorstel, is dat anders als dat het nu is, want dat is dan zo'n portefeuille die dan weer bij drie wethouders zit, dat je dat vanuit een wijkgerichte aanpak moet bekijken. En dan moet je eigenlijk ook beginnen... door toch met degene die in die wijk wonen... de ruimte te geven om daar zelf ook op een bepaalde manier... invulling aan te geven. En dan denk ik... Dat je dan twee vliegen in één klap slaat. Want dan doe je wat aan de leefbaarheid. Maar als je wat aan de leefbaarheid van een wijk doet. Dan doe je ook direct wat aan de veiligheid van een wijk. Nou, dus ik wil eigenlijk toch echt met wijkbudgetten gaan werken. En niet wijkbudgetten van 10.000 euro. Maar grotere wijkbudgetten. Dan ook kijken wat dat betekent. Voor de werkzaamheden die anders door de gemeente worden gedaan. Want ik vind dat de zelfredzaamheid in de wijk dan ook moet worden vergelopen. Gaat dan de, de wijk beslissen over iets in de wijk? Ja, ze gaan, Met een budget? Ja, dat, dat gaan ze doen. Maar ze gaan ook zelf de handen uit de mouwen. steken. Ik vind het dus heel normaal dat als, als mijn straten niet zo schoon uitziet, Dat ik daar zelf ook een bijdrage aan kan leveren. En als het vergroot moet worden en onderhouden moet worden dat dat ook kan. En, dat, en we zeggen ja, met de overheid, het is allemaal zoveel belasting. Nou, we kunnen zelf ook meer doen. En dan krijg je die wisselwerking. In uh, het laatste coalitieakkoord van de afgelopen twee jaar staat... we zien erop toe dat iedereen zich aan bestaande regelgeving houdt... we handhaven wanneer regels overtreden worden. Gebeurt dat wel? Uh, nou ja, u weet hoe onze maatschappij in elkaar zit. Dat gebeurt dus niet. Hè. Kijk, nee. het vuurwerkverbod, uh, dat is nee. dus best een probleem. Maar dat heeft met, met mentaliteit... Moeten we meer handhaven als gemeente? Ja, misschien meer handhaven. Maar volgens mij ook, dan kom je ook weer op dat wijkgerichte aanpakken. Dat als je in een wijk zelf verantwoordelijk wordt gesteld... voor een stuk onderhoud en beheer... Uh, dan, dan zal je ook zien dat mensen zich daar verantwoordelijk voor voelen. En dat ze zelf wel zorgen dat er een beter gehandhaafd wordt. Dat is ook thuis in je, in je huis. Een, een, uh, een van de opmerkingen die hier wel eens uh, geplaatst wordt als laatste. Want dan gaan we weer naar een stukje muziek luisteren. Uh, dat de, de gemeente, de inwoners van Zandvoort meer zelfredzaam moeten zijn. Blijkt dat dat niet werkt. Nou, je, dan moet je de voorwaarden scheppen dat ze meer zelfredzaam worden. Dus dan moet je dus of een budget geven. Maar het is ook gewoon afdwingen bij elkaar. Van wat gaat, gaat de gemeente doen en wat, wat gaan we zelf doen. En daar moet je dan wel het gesprek over voeren. En dan moet er echt een gesprek voor, gevoerd worden. En niet op basis van beleidsuitgangspunten. En een hele set regels en een, een dik boekwerk bepalen. Van zo, nu gaan we de zelfredzaamheid vergroten. Okay. Boten bij de vis. Oké. Okay. Dan gaan we een stukje muziek draaien en daarna komen we nog even terug. praten wij uh, nog steeds met de wethouder Gert-Jan Bluis aanvoerder van de dorpspartij CDA het tweede gedeelte uh, hebben we nog uh, uh, drie punten, vier punten te bespreken en dat uh, gaan we ook doen nummertje vier van uw lijst is ruimte voor ondernemers de motor van onze economie In het eerste gedeelte van het gesprek heeft u het al een beetje aan, uh, aangehaald, corona en dat soort dingen, daar hopen we misschien uh, over een paar maanden vanaf te zijn, wat voor ruimte hebben zij nog nodig? Nou, zij hebben nu, nu vooral wat financiële ruimte nodig hè? die krijgen ze van u? Die, nou, van ons een deel, maar, maar uiteindelijk uh, is, het, is het echt een gigantisch probleem aan het worden. Dus, dus wij zullen daar creatief mee moeten omgaan, uh, hoe we dat uh, verder uh, tot een uh, goed eind weten te brengen. Want we hebben er niets aan als er straks allemaal bedrijven in Zandvoort uh, failliet gaan. Zien we die op het ogenblik? Uh, het, valt, het valt nog mee, maar het is nu wel uh, 5 voor 12, denk ik ondertussen. Kan je boord aan het worden? Ja, dat is kan okay, je boord aan het worden. Oké, nou. Uh, ja, u bent de hoede van het coronafonds. U heeft al verteld dat ja, deels... deels uh, nou, ik denk komt. daarom denk ik dat wij daar wel... als uh, toen al bij het begin direct ook een CDA ons uh, voor hebben... nou, oké, okay, waar kunnen we dat dan uh, wel dingen doen? Hè? Wat, wat, wat, wat, wat zijn pachten die wij uh, innen uh, enzovoort? Nou, daar hebben we meteen op inge ingezet. Hmm. Hè? We hadden een Eneco-fonds en we hebben er een coronafonds van, uh, van gemaakt. En doordat je... Ja, wie, wie wat spaart, die heeft wat dus... Daar komt ook toch wel weer het financiële beleid naar voren. Ja. Je moet altijd zorgen dat je wat achter de hand hebt. En dat hebben we gedaan. En, en dat hebben we dat... ook. Ja, dat hebben we ook. Nummer 5. Meer inbreng voor jongeren en extra ondersteuning voor ouderen. Daar ja. hebben we het net al ja, over gehad. Ja. Uh, ja. U bent ook voorstander van een jeugdraad. Nou, daar ja. hebben we het al met andere ja. partijen ook over gehad. U bent nu bezig met uw eigen partij. U roept, uh, wij willen verjongen. En ik zie ook tussen de lijsttrekker en de daaropvolgende een behoorlijk aantal, uh, een leeftijdsverschil. Als je nou met deze mensen praat, uh, gaan zij anders de verkiezingen in? De, de, de, de jeugdigen de, de jeugd gaan anders. De, de verkiezingen. En kijk, ik denk dat zij zich vooral moeten richten op, op hun toekomst en hoe zij hun toekomst zien. Uh, uh, een, een, een gezin van, zoals ik het heb opgezet, is alweer anders dan een gezin in deze tijd. Hè, waar, waar, waar je met z'n tweeën moet werken. Ja, waar je kinderen in de opvang hebt. Ja. Dus je krijgt een andere soort samenleving. En uh, nou, dat moeten zij op mijn invulling aan geven. Dan moet je niet een, uh, allemaal van die oude knarren hebben zitten die tot een 75ste... Maar die hebben wel de tijd. Ja, die hebben wel de tijd. Maar het, het moet juist de jongeren worden. En, en daarom proberen we ook, willen we ook die adviesraad voor de jongeren hebben. Net zoals we uh, een uh, adviesraad sociale domein hebben. En, en misschien moeten we die, die, die raad wel verbreden. Dat we dat tot één, één geheel maken. Mm -hmm. Want we kunnen wel van elkaar leren. Nee, de, de jongeren kunnen van de ouderen leren en andersom. Dus, dus, dus uiteindelijk. Dus, ja, uiteindelijk wil je dat de jongeren dan uh, toch uh, meer aangeven. Hoe, hoe willen ze wonen? Zij moeten aangeven mm. hoe ze willen wonen. Kijk, als die jongeren misschien straks zeggen: van uh, ja, maar wij hebben helemaal geen behoefte aan al die auto's. Klaar. Ja. Ja, en, en dan zitten wij als gemeenteraad, hè, met, met de partijen die we nu hebben. We zijn gek, hè, want we, bouw, we hebben liever parkeerplaatsen in Zalvo. Dan heb ik wel eens het idee, als dat we woningen hebben. Daar kom ik zo nog even. Ja, en, en dan denk ik bij mezelf, ja, als die jongeren aangeven dat ze dan zeggen van... Ja, maar voor ons kan je best een parkeernorm nemen van 0,4. Omdat ze er zelf over Ja, waarom dan niet? En okay. dan moet je dat wel durven te beslissen. Ja. Ja. Nou, we hebben het toch over auto's. In uw programma staat een ruimhartig parkeerbeleid voor inwoners. Ja. Dat is ja. nogal een kreet. De ja, dat is, is ook zo. Het nou, ja, is vanaf 2009 overgesteld. Ja. Eindelijk zijn we zover. Ja. In een korte reactie hierop. Nou ja, ik ben blij dat er nu eindelijk uh, beleid komt. En, uh, ja, uh, en dat moet ruimhartig zijn voor de bewoners. Want uiteindelijk. Wat is dat, ruimhartig? Nou, dat, dat, dat een bewoner niet zoveel last heeft. omdat er af en toe is hier in een dorp parkeerdruk is. Want we maken het natuurlijk erger als het is. Ja, er is parkeerdruk op het moment dat er veel toeristen komen. Maar voor de rest is er niet zoveel parkeerdruk. Maar waarom wordt het zo opgeblazen dan? Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is inherent aan we willen alles regelen in dit land. En ik, ik, ik, ik, ik ben er helemaal niet zo'n voorstander van al dat geregel. Ik heb altijd geroepen van ja, ik heb al eerder geroepen. Ik kan u terugkijken dat het gratis moet zijn voor de bewoners van Zandvoort. Want ik heb geen parkeerprobleem. Ik krijg een parkeerprobleem door, door met name door toerisme. Nou, dus, dus, dus ik vind dat dat ruimhartig moet zijn en dat we daarvoor moeten blijven knokken. En er zitten dan weer allemaal regels aan. Dus we moeten goed opletten of die regels uitvoerbaar zijn. Er en kon, of ze niet belemmerend zijn voor de inwoners. Er kon nog aan alle knoppen gedraaid worden, heb ik begrepen. Ja, nou, uit, ja, ja uh, maar we gaan het eerst eens eindelijk een keer eerst invoeren. In invoeren. Duurzamer samenleving. Voor zich haalbaar en betaalbaar. Ja. Ja. Dat is een hele ruime zin. Ja, dat is ook een ruime zin. Maar ja, er is nu uh, die uh, transitievisie warmte. Die noten komt trouwens komende februari in de gemeenteraad. En daar blijkt al heel uit dat haalbaar en betaalbaar dat dat de issue wordt. En het wordt niet alleen het issue uh, plaatselijk, maar landelijk ook. Het is goed dat we alles hebben uitgezocht hè, tot achter de kommer. Er zijn allemaal weer ingenieursbureaus ermee bezig geweest. Maar uiteindelijk moet het wel haalbaar en betaalbaar, en betaalbaar zijn. zijn. En, en, en dat... De, er is, gelukkig begint er wat gezonder naar gekeken te worden. Ik denk dat het heel verstandig is om alles wat je nieuw bouwt en ontwikkelt... dat je daar 100% voor gaat om dat op een andere manier te doen. Maar het bestaande allemaal zomaar ombouwen, dat is de vraag... Hoe snel kan dat? Hoe snel kan dat gaan? Dit is uh, weer samenbouwen we verder. Ja, samenbouwen verder inderdaad. Een okay. aantal uh, kreten die in het, uh, de flyers staan. Hè? Uh, wonen en badplaatsen in balans daar hebben we het over gehad. Het bestuur in het hart van het dorp en midden in de samenleving. Hoe staat het CDA uh, tegenover de ambtelijke visie? De, de ambtelijke visie die, die heeft plaatsgevonden. Het rapport komt er nu aan wat dat betekent. Uh, ik, ik kijk het als volgt. Uh, ambtelijke fusie gaat over ambtenaren. Die werken voor het bestuur. Dus als je zorgt dat je een krachtig, sterk bestuur hebt. Wat inderdaad midden in die samenleving staat. En ik kan zeggen dat ik dat acht jaar lang heb gedaan. Mijn best voor heb gedaan. In het hart van het dorp. Dus gewoon vanuit mijn kamer. Ik zit nu op de eerste etage. Ik had liever op mijn oude plekje gebleven. Dat dus mensen uh, op het raam konden kloppen. Dus uh, misschien ga ik dat wel weer doen. Maar mijn deur staat altijd open. Dus werd, het uh, is daar hebben samenleving... gebruik van gemaakt. Ja. Ja. He? Van het kloppen. Op u. En als je nou... Uh, kijkt, want de, hij staat hier ook als vraag. Moet het college niet gewoon terug naar het oude gedeelte van het raadhuis? Ik denk dat we zo snel mogelijk terug moeten naar het oude gedeelte van het raadhuis. Maar dan moet de gemeenteraad eens een beslissing nemen over dat die ambtelijke fusie gewoon doorgaat. Maar zodat, dat... we hier, dat, zodat we hier woningen kunnen gaan bouwen. Ah, woningen achteraf en het bestuur, het college gaat weer naar voren. Dat is een mooie combinatie. Bestuur met lef, verstand en uh, daadkracht. De laatste zin die uh, uh, steekt maar nog wel. Wij zijn wars van stroperigheid in besluitvorming opportunisme en korte termijn politiek. Gebeurt dat nu? Ja, dat gebeurt uh, elke keer. Er wordt uh, oh, slecht, slecht besloten. Nou, uh, de afgelopen 2,5 jaar... toen hadden we een andere, andere samenstelling van het college. Toen is er heel weinig besloten. En we zitten nu de laatste anderhalf jaar... doordat we eendrachtig met elkaar samenwerken... dit geven en nemen... vindt er gigantisch veel besluitvorming mm -hmm. plaats. Dan hadden we dat maar uh, vier, bijna vier jaar geleden gedaan, Dan hadden we nu twee stappen verder geweest. Dus het, het daadkrachtig optreden valt en staat bij het willen samenwerken en het willen geven en nemen en vanuit één agenda opereren. We komen bijna aan het uh, einde van dit uh, gesprek, maar ik heb het uh, de zeven punten nogmaals doorgelezen. Ik mis mobiliteit. Mobiliteit, is ja. Het en ik weet dat het CDA eigenlijk wel de Heijmansweg wil doortrekken. Ja, zeker. Die willen we zeker doortrekken. Die staat in de structuurvisie. En volgens mij moet die ook doorgetrokken gaan worden. Maar ja, dan kom je, weer op de, dan, dan kom je wel weer op de stroperigheid van, van, van de overheden. En, en ons klimaatbeleid. Maar hij staat toch in de structuurvisie dan? Hij staat erin als een, als een hele lichte schets. Dat heeft nog een heel veel moeite gekost om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat hij doorgetrokken moet worden. Als, je, als wij daar nu al 110 woningen hebben bij. Gebouwd. We willen in de Coredex nog 300 woningen bouwen. In we zitten. willen er nog een verdichting doen van 50, 60 woningen. Dan moet dat gaan plaatsvinden. Okay. En, en nou, dat, dat is wel stroperigheid. En dat kost heel veel moeite. Maar dan heb je de provincie nodig. En je hebt het Rijk nodig. Nou, dan kon je wel op stroperigheid. Ja, Helaas uh, zou ik dan willen dat je als dorpspartij dat gewoon uh, zelf kan regelen. Ja. Nou, er zijn uh, allerlei meningen over. Maar de, de gros, grootste mening is toch wel dat heel veel mensen in Zandvoort wonen. Industrie zit er. Dus er moet echt een keer een, uh, een, een slag op gegeven worden. Ja, want de, de kost verloren. zou door dat bochtje heen rijden ja, met steeds maar, meer auto's. Dus Met grote ja, precies. Goed, we zijn een beetje aan het uh, einde van dit gesprek. Uh, we hebben uw zeven uh, punten besproken. Uh, samen korte punten. Als ik nou meer wil weten over die punten, waar kan ik dan terecht? Ja, je, je kan gewoon naar de CDA website uh, kan je gaan. Uh, en daar, daar kan je dus uh, terugzien wat, wat, wat we doen. En we gaan ook de, de boer op. Gaat u het uitleggen? We gaan het uitleggen. Ik, ik ga, kom graag, dus ik ga, we gaan eerder ook weer uh, sociale media gebruiken... En gewoon zorgen dat we in gesprek komen. Want we willen dit zijn onze speerpunten. We willen graag horen of iedereen daarachter staat. Hoe ze daarover denken. Want uiteindelijk moeten ze ingevuld worden. Nou, dan is het goed om met ondernemers, met organisaties en met inwoners daarover in gesprek te gaan. En dat gaan we zeker in de maand februari en maart doen. Laatste vraag. Voor hoeveel zetels gaat de CDA? Uh, voor drie zetels. drie zetels. Dan zijn we zeer blij als we drie zetels zouden halen. En Zien het, wij, dat, dat is allemaal, ik heb het één keer meegemaakt toen ik de eerste keer lijsttrekker was als, toen was ik nog heel jong <laughs> en uh, daarna is het niet meer gelukt dus ik hoop dat het uh, nu wel lukt en ik denk dat Zandvoort uh, dat, uh, dat verdient want Zandvoort heeft echt uh, partijen nodig die gewoon staan voor hun zaken en ook af, a, ergens aan beginnen en het ook af ik ik afmaken maken. goed uh, het was, toen u jong was de CD gaat verjongen, ja, dus ja. Laten we zien wat de verjonging doet. Ja, Dank u voor het gesprek en succes met het voeren van campagne en verkiezingen. Dank u wel. Dank u wel. I am just a poor boy my story is seldom told I have spun my sisters for a pocket full of mumbles such a promise And just till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, Looking for the places only they would know. By la la la la, -la, -la, -la.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 Wishing I was gone, go home Where the New York City winters are bleeding me Bleeding me Go home In the clearing stands a boxer and a fighter by his train The reminders of every glove that laid him down or cut to him till he cried out in his anger and his shame I am leaving, I am leaving, but I just still remain. Simon en Kalf, ook het tweede verzoeknummer. U bent een van de weinigen die twee verzoeknummers uh, mogen hebben. Daarom heb ik een verzoeknummer. Kunt u ons duidelijk maken waarom wij nou op het CDA moeten stemmen, de dorpspartij? Ja, het CDA wil samen verder bouwen, letterlijk en figuurlijk. Wij hebben uw stem daarvoor nodig. Zandvoort moet bestuurd worden. Wij lopen dus niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Samenwerken met andere partijen is daarbij nodig. Als CDA en wethouder hebben wij goed op de Zandvoort Supportum -nee gepast... We zijn financieel gezond. Dit willen wij graag de komende vier jaar zo houden. Als CDA en projectwethouder willen we verder bouwen in Zandvoort. Vele projecten staan in de startblokken en die willen wij snel gaan realiseren. Door onze constante verbinding met inwoners, organisaties en ondernemers... gaan we verder werken aan een goede balans tussen woon- en badplaats. Meer samenspraak en advies van jongeren en extra aandacht voor ouderen is een speerpunt. CDA wil graag deze portefeuille claimen. Het CDA Corona Herstelfonds zal nog langdurig ingezet dienen te worden. Extra steun voor zandvoortse ondernemers is hierbij nodig. CDA wil dat graag goed regelen. Wij als dorpspartij voor alle zandvoorters... willen met meer zetels terugkomen in de gemeenteraad. Samen met u willen wij onze visie en uitgangspunten verwezenlijken. Dus wilt u stabiliteit, bouwen, samenwerken en daadkracht... Stem dan lijst 4, CDA Zandvoort, uw dorpspartij. En ga naar zandvoortkies.nl om nog rustig naar ons programma te kijken. Dank u wel. Nou, dit was de pitch van het CDA. Alle partijprogramma's die zijn te bekijken op zandvoortkies.nl. Mijn naam is Ben Zonneveld en tot de volgende keer. You're back to being alone You're back to being alone to win. We hebben genoten van Steve, Steve Hardy en Cockney Rebel met Make Me Smile. Nou, dat is echt wel nodig op deze dag. En we hebben kunnen luisteren naar een interview van Gert van Kuik en Ben Zonneveld... met de CDA-lijsttrekker Gert-Jan Bluis. In het volgende uur gaan we weer hele andere dingen doen. Nou ja, we gaan weer verder met de politiek, want er komt een waar jongerendebat aan. Jelme Koper gaat daar van alles over vertellen. Daarnaast gaan we praten over de schuldhulproute. Uh, en daar komt René Timmerman, gemeentelijk adviseur, vertellen over hoe je met schulden om kan gaan en hoe je die ook kan oplossen. Het volgende onderwerp wordt uh, Zandvoort Beyond gaat door. En wel onder leiding van Sander ten Bos uh, uit het verre Assen, waar ik gisteren vandaan kwam, uh, komt Sander hier in de studio wat te vertellen. En als slot van deze uitzending gaan we iets heel lekkers doen. En weten we ook hoe laat het wordt. Want we gaan praten over de nieuwe chocolaterie... Eh, en tevens Horloger in de Haltenstraat. En Jim Draaier, met een dubbele A, komt daar wat over vertellen. Ik eh, zie u straks of hoor u straks in het volgende uur van Goedemorgen Antwoord. To the floor You spoke the game No matter what you say For only metal What a ball Blue eyes, blue eyes How can you tell?